Uur. Clemens Peters met het Nationaal. De intocht van Sinterklaas in Staphorst verloopt in een grimmige sfeer. Actiegroep Kickhoud Zwarte Piet had van tevoren een demonstratie aangekondigd omdat in Staphorst Zwarte Pieten meelopen bij de intocht. Automobilisten die van de A28 nu richting Staphorst rijden, worden opgewacht door honderden mensen die deels zwart geschminkt zijn. Een aantal auto's werd bestookt met vuurwerk en er wordt ook met eieren gegooid, meldt RTV Oost. De mobiele eenheid is aanwezig en de politie heeft ingegrepen Onduidelijk is of de actiegroep Kick-Out Zwarte Piet er ook daadwerkelijk is. De Rotterdamse zakenman Joep van den Nieuwenhuizen hoeft niets meer te betalen aan het Openbaar Ministerie. Aanvankelijk claimde het Openbaar Ministerie 111 miljoen euro van Van der Nieuwenhuizen... na een veroordeling wegens omkoping en faillissementsfraude. Twee jaar geleden verlaagde de rechter dat bedrag al tot 13 miljoen en Van der Nieuwe Huizen tekende daar beroep tegen aan en het gerechtshof in Den Haag heeft nu besloten dat het OM meerdere fouten heeft gemaakt waardoor Van der Nieuwe Huizen geen eerlijk proces meer kan voeren. Het kabinet wil dat NPO de misstanden bij het tv-programma De Wereldraad door grondig onderzoekt. Aanleiding is het Volkskrantartikel over grensoverschrijdend gedrag door presentator Matthijs van Nieuwkerk en enkele eindredacteuren. De NPO stelt op korte termijn samen met alle omroepen een actieplan op... om ervoor te zorgen dat er te allen tijden sprake is van een veilige werkomgeving... voor alle medewerkers van de publieke omroep. Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant... zijn opnames met Van Nieuwkerk voor de top 2000 quiz voorlopig stilgelegd. De Fiat en de douane hebben in een loodse Nijmegen 1 miljoen valse coronatesten gevonden. Er is niemand opgepakt. De douane kwam de partij op het spoor na een tip... Volgens de tipgever kwamen de nep-coronatesten uit China en waren ze bestemd voor Duitsland. Het weer. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt, maar voor het gevoel is het rond min 5. Verder zon, alleen in het zuiden ook wolkenvelden. Komende nacht lichte tot matige vorst. Morgen eerst koud met wat zon, later regen en dan wordt het 2 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Lekker met het zonnetje uh, van vandaag... om uh, dit soort platen op de radio te horen, uh, Benno. Zeker, heerlijk. Zeker, Baltimore was dat in uh, de Tarzan Boy. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. We zitten alweer in uh, uur 2. En uh, wat gaan we in uh, uur 2? Het gaat allemaal helemaal fout hier. Uh, allemaal twee, bijgeluiden. En, wat allemaal leuk. bijgeluiden. Ja. Wat, wat gaat er in uur 2 oh, ja, allemaal we in, gebeuren? Ik word helemaal afgeleid. Nou, we gaan zo luisteren naar een interview van Jaap Koper. Collega Jaap Koper. Uh, die heeft een uh, interview opgenomen. Er staat ook een klein artikel in het Zandvoedse Courant over Melissa Boyden. En zij is een uh, tennistalent, een Zandvoorts tennistalent een na een stevige operatie, een hersentumor... is zij min of meer op haar oude tennisniveau. En nou, daar praten ze over. Verder hebben wij nog natuurlijk de evenementenagenda. Dan gaan we eens even kijken wat er in Zandvoort en Omstreken... nog een beetje te beleven valt. Um, dan hebben we op Natuurlijk Voetbal. En we hebben wat, uh, uh, wat andere berichten. Heb ik nog voor je klaarstaan, uh, Rob. En eens uh, even kijken. Nou, dat en daarmee is het uur bijna alweer vol. En we zitten ondertussen naar ons eigen tv-kanaal uh, te kijken. Met, uh, uh, ja, Pak Je Kunst. Pak Je Kunst. daarop. Een wat? Leuk, wat? leuk project is wat? dat. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, er zijn uh, twintig uh, kunstenaars uh, in Zandvoort. Uh, doen daar aan mee. Oké. Okay. Die hebben in, uh, ja, een soort uh, pakje, zeg maar... Een siga oud sigarettenpakje. Hè? Dat ken ja. je nog wel uh, natuurlijk. Ja, in Bijna automaat. wordt het niet meer gerookt. Nee. Is een oude sigarettenautomaat. Zo'n trekkast uh, ja. uh, zeg maar. Dan uh, komen die uh, pakjes uh, kunst uh, komen daarin. Met uh, kleine leuke attenties uh, vanuit uh, de kunstenaars. Betaal je twee keer twee euro voor. Dat gooi je in die automaat. En die staat weer bij een winkel op het Raadhuisplein. Okay. Die grote natuurwinkel, zeg maar, waar je andere dingen ook kan kopen. Waar voorheen de Kruidvat in zat, dan weet iedereen het oh, wel. vlak ja, naast ja, hem, ja. Op, op het hoekje. De oh, Kruidvat is weg? Okay. Ja, dat dus zit op het andere hoekje nou. Oh, <lacht> gewoon bruist. <laughs> ja, nee, maar ja, daar staat die automaat en die is gisteren feestelijk geopend. Wat mij opviel trouwens, want ik zag ook de foto's langskomen op Facebook... En ...dat ja, de wethouder Geert-Jan die heeft dat keurig netjes geopend. Walter Sons van de gemeente stond er ook bij. En wij waren er om te filmen, dus te zien op het tv-kanaal 40. Ja. Maar die wethouder die had wel wat muntjes van twee euro meegenomen... Op een gegeven moment zag ik dat hij maar liefst vijf pakjes had uh, getrokken. Zo, zo. Nou, en die hele dus, automaat die is, gelijk leeg. Die is even keer gegaan. Ja, ja, meteen ja, ja, ja, ja. 20 euro. Maar wel leuk uh, om de kunstenaars uh, daarmee uh, te ondersteunen. Misschien en er liedjes. staat ook meteen een briefje bij van wat ze allemaal doen. En uh, ja, dan okay. kom je een beetje in contact uh, met de kunst. Ja, ja, ja. En kan je er straks een, een kwartetje mee leggen? Of uh, hoe noemen ze het? Ja, of, bijvoorbeeld. Het ja, ja, is ja, ja, ja, nou. nee, zowel leuk uh, voor uh, de Zandvoorters als uh, voor de toeristen aan het dorp. Ja. Pak je kunst in uh, de winkel uh, daar op het uh, ratersplein. Daar staat de automatica gewoon uh, trekken heen. Ja, en dan, uh, ja, dan uh, word je verrast. Want je weet niet van, voor, van welke kunstenaar. Ja, en uh, en dan, ook niet wat erin zit natuurlijk. En, en dan wel lekker ruilen met elkaar. Uh, zo. Een heel leuk uh, initiatief. Uh, en laten we dat vooral mee doorgaan. Zou ik zo zeggen. Zeker. Nou, Wat uh, minder leuk is. Krijg van het Duintjesveld uit. Dat het op dit moment 1-1 staat. Ah. Gerommel achterin. Dus uh, de wedstrijd op dit moment op 1 tegen 1. het net over uh, pak je kunst uh, op het uh, tv-kanaal, uh, Benno. Ja. Toen zei ik, uh, kanaal 40, ja, dat is voor de zigho-kijkers. Oh. Als je nou uh, bij KPM bent, is het kanaal 1367. <lacht> Heel eindweg, ja. maar uh, je drukt het gewoon in en yes. dan ben je op kanaal 1367... Dan uh, kan je in het volgende uur uh, weer we kijken en, uh, naar een uh, pakje kunst. Uh. En als ik nou bij Tele 2 zit, hoe zit het ja, dan? dan uh, en, uh, nee, het is ook van uh, KPN tegenwoordig. Oh, dat ook groot. Uh, oh, okay. Ook dan uh, kan je kijken. Nou, ik ga nog even de nieuwe Ed Sheeran uh, draaien. Ja, ga je nou. <muchten>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 Going down, I know your arms they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel. Ook de grote hits draaien we zeker bij de Zandvoortse omroep. Zonnetje schijnt lekker en dan de muziek erbij van Ed Sheeran, zijn nieuwe single Celestial. Gaan we gaan weer naar het uh, ja wat zit zo'n beetje tegen het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd uh, aan uh, Jan. En ik krijg dit ja, een uh, wat, wat minder uh, goed bericht. Wat is er allemaal aan de hand? Nou Rob, er zit inderdaad uh, een paar minuten voor rust. En we hebben eerst de eerste 20 minuten gehad die geweldig waren geweldig om te zien. Maar ja, langzamerhand dan zakten wij wat in. We gingen makkelijker voetballen. we uh, gingen alle duels winnen. En, en, ze, en ze kwamen constant, dan werden ze gevaarlijk. Maar dat was gewoon net even dat stapje extra wat die jongens doen, wat wij dan niet deden. En een beetje grommel achterin en dan komen ze met een, uh, een rommelkool eigenlijk op 1-1. Uh, ja, waren ze een beetje in slaap gevallen. Wil, wil je dat zeggen? Of, uh... Ja, het lijkt er wel op. Nu, nu is het weer een gevaarlijke situatie. Danië redt op de lijn, zeg. Voor ons. Oh, en, da en Dani haalt een heel mooi uit de hoek. had bijna 1-2 geweest. Oh, verdomme zeg. Maar, ja, weet je? Nou, er moet, er moet wat gaan gebeuren. Ja, het is weer een domme spits van Ted straks en Abrie. Want uh, ik weet het ook niet jongens spelen zo zo makkelijk zo zonder inzet het is, het is alles zonder te zien ja en dan, uh, nou we spraken elkaar ook aan, ook aan het begin van de wedstrijd toen ging het gewoon als een uh, als een, uh, als een uh, goede, lopende machine zeg maar ja, ja, nou ja maar ja dan, gaan ze, dan worden ze te gemakkelijk en dan ja je weet hoe het gaat hè? en dan gaat uh, <coughs> en dan lukt het niet helemaal en dan. Wordt, uh, zwaluwen, ...wordt wat uh, gaat wat actiever spelen en wat, wat fanatieker... ...gaat beter de duel in. En dan neem neemt ook Frans. Nou ja, we gaan waarschijnlijk uh, de rust in uh, met een 1-1... Uh, ...dus uh, uh, flink, uh, flink aan het werk uh, zo meteen in de tweede helft. Ja, dat, dat zal moeten. Ze dus beginnen straks de tweede helft en vind je tegen. Maar het is wel lekker weer om te voetballen. Zeker, nou, heel veel plezier daar. Dankjewel voor de eerste helft. Ja. Eén tegen één, ja. en straks spreken we elkaar weer voor het vervolg van de wedstrijd. En wij gaan weer een lekkere gaan uit de jaren 60 draaien, de hollies. Lekker hè, deze muziek uit de jaren 60. Wat vond je ervan, Benno? Ja, natuurlijk. Ja, en, mooi, pla ben, ben, mooi plaatje hè. ben, ben ik mee opgegroeid. Kijk, dat bedoel ik. Ik ja. denk ook aan jou hoor, tijdens oh, dit programma. Oh, nou, geweldig, geweldig. De busstop van ja. de Hollies, uh, ja. hoor je. Heb jij uh, nog wat nieuws? Want je houdt uh, uiteraard uh, alle kanalen in de gaten vandaag. Ja, uh, nou ja, we hadden het net over uh, tijdens de muziek over uh, Martijn van Nieuwkerk. Uh, dat hij dus uh, Roker uh, een uh, kleine teringzooi van heeft gemaakt uh, met die Wereld Draait Door... En naar de ene update naar de andere op internet bij de verschillende nieuwsmedia. En nou van het AD.nl dat zijn toekomst dus zeer onzeker is geworden bij Ben en Vara. Ja, als ze er zo naar kijken, kunnen ze daar wel gelijken hebben. Ja, dat zal ook wel. Ja, het stond natuurlijk niet in zijn contract dat hij zich zo mocht gedragen, hoewel ze dat natuurlijk al lang en al lang wisten. En uh, dat wordt er natuurlijk ook verweten... dat ze gewoon al die jaren hebben weggekeken. Ja, waar we het wel over gehad hebben... aan het begin, uh, nou ja, eigenlijk voor het uh, programma al... dat er toch wel heel wat uh, bazen ook... Uh, behoorlijke schoften zijn, om het zo maar even ja, te zeggen. Ja, Job van de Ende, bijvoorbeeld, die staat er ook onbekend. Dat is zijn personeel, met name ook technisch personeel. Dat dat. Er was ook een komen en gaan van, van technici in die vele producties van, van de Ende. En dat die wat alleen eigenlijk zijn artiesten, dat die fatsoenlijk werden behandeld door hem. En de rest, nou dat, die werden alles al min of meer als slaven behandeld. En dat kon hij enorm ook tegen tekeer gaan en, uh, en schelden en tieren. En terwijl je hem als je op televisie zag... nou, dan was het toch een hele, hele vriendelijke en lieve meneer... Uh, die je daar uh, zag. En, uh, en, ja, dat, dat zeg je heel goed. Want het zijn inderdaad... Uh... Mensen met twee gezichten. Ja, ja, best... ja dat komt uh, toch wel uh, geregeld uh, voor, hoor. Op het schizofrene afgelopen. Ja, hmm. is het ene moment uh, zijn ze heel erg lief ja. en aardig. En een andere moment uh, slaan ze helemaal door. Ja, maar heel ik tref... heb trouwens ook zo'n uh, zo leidinggevende gehad. Oh ja? Uh, ja, okay. daar heb ik ook een geintje meegemaakt. Oké. Okay. Daar lusten de honden geen brood van, zullen we maar zeggen. Nou, gaan we gewoon nee, een plaatje nee, draaien die, dan krijg ik het <laughs> Ik had wat uh, papieren waar ik mee bezig was. Ja, dat ja. ik op mijn bureau liggen. Oké. Okay. En... Uh, uh, hij zegt, het uh, is allemaal kut, erop, Allemaal kut. En hij veegt zo het hele bureau helemaal leeg. Oh. Zo op de grond. Zo. Er lagen allemaal, allemaal dossiers door de war ja, ja, ja. en niks meer op uh, volgorde. Lekker is dat. En uh, ja, toen uh, zei hij van, ja, raap je het wel eventjes op? En toen liep hij weg. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. nou inderdaad, uh, hoe hufterig uh, kan een leidinggevende <laughs> uh, zijn? Je kan wat meemaken. He? Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Nou, nou, dan gaan we straks uh, naar de evenementagenda. En we hebben nog een uh, interview klaarstaan natuurlijk van uh, Jaapje Koper. Ja, uh, zeker, met uh, Melissa Boyden. Ja. Een heel, uh, ja, een heel heftig uh, verhaal toch wel. Dus uh, Zeker. dat gaan we straks uh, uitzenden in het uh, laatste half uur van het tweede uur. Om het maar even ingewikkeld te maken. Ja. En verder uiteraard het uh, voetbal. We zitten in de rust 1 tegen 1. SV Zandvoort tegen Zwaluwe 30 uit, uh, uit Horen. Uh, die, uh, niet uit, uit Horen, maar uit Horen. Die uh, hier uh, op bezoek zijn vandaag bij SV Zandvoort. Je kan ook nog gewoon de wedstrijdbal sponsoren. Neem even contact op met SP Zandvoort, dan hebben de heren van Zandvoort 1 ook een extra saxhintje. Ik weet dat er hier in Stamford heel veel Phil Collins en uh, Genesis fans zijn. Dus uh, ja, ja, voor al die, die mensen hebben een. we deze mooie plaat gedraaid uh, van Genesis en uh, Invisible Touch. We hadden laatst nog een special over uh, Genesis. Ja, klopt. Ja. Hebben we ook nog gehad. Ja, ja. Uh, Lennar ja, van der Haak die was van der Haak, en, maar en, er zijn er nog veel meer. En okay. die, die reizen stad en land af om uh, nog uh, maar een glimp uh, op te vangen van... Uh, de optreders uh, zeg maar van Phil Collins dan. Oké, okay, ja. Oude man geworden. Ja, ja, ja en toch doof? Ja, ook iets, dat nog. Iets hard geslagen op zijn eigen drumstijl. Ja, ja, en, ja, ja. <laughs> zeker. Nou, het is half vier geweest. Tijd voor uh, de evenementen. Ja, even een, een, een um, dienstmededeling. Het, uh, de kerstworkshops van Pluspunt. Die zijn uh, iets opgeschoven. Dat komt door de docent. Die zit uh, even in de lappermand. En daardoor zijn de, zijn de data zijn opgeschoven. Het is nu 1 december. kerstengeltjes maken. 8 december 3D-verziening. Dat lijkt me wel een hele leuke workshop trouwens. En 15 december is Kerst macrame denk ik, is, uh, is een workshop van. Nou, het gebeurt allemaal tussen half 2 en 4 uur middags. Kosten 3,5 euro per persoon, inclusief thee en koffie. En nou, je kan blijkbaar nog meedoen, want ze schrijven doe je mee en meld je dan wel even aan natuurlijk bij Pluspunt. Lekker gezellig, lijkt me dat. Uh, kerststukjes maken en een beetje rommelen met de kerstverziering. Dan gaan we naar Haarlem toe, daar is de Philharmonie en er zijn twee uh, festivals of twee bijzondere zaken die daar gaan afspelen. Het Haarlemse jongste festival, alles is nu, keert namelijk terug in de Philharmonie in te Haarlem. En uh, eens even kijken, het is, een, uh, het is een tweede editie met een line-up. Dat is ook weer zo'n nieuwe term, hè? Rob? line-up, line-up. Ja, eigenlijk... klinkt mooi, hè? Dan. Nou, ja, ik, ja gewoon. Uh, het is gewoon het programma. Het programma. Ja. Ja. Kijk, dat bedoel ik. Het gaat weer nergens over. Met een programma vol verhalende, vernieuwende en Nederlandse popartiesten. Dat is... Uh, even kijken, alles is nu. Het gebeurt nu op zaterdag 17 december. En dan strijkt het festival uh, dus in drie zalen van de Philharmonie neer. Uh, de succesvolle eerste editie deed naar meer smaken. En daarom wordt het uh, uh, nogmaals georganiseerd door de Philharmonie Haarlem en de patronaten. Die doet ook mee. En een spraakmakend programma met Nederlandse popartiesten. Of het nu om gaat om gevestigde of opkomende namen. Het zijn allemaal artiesten die de uh, kracht delen van verhalende muziek. En dat is dan. Uh, nou, en er zitten een paar geloof ik. Uh, ik ken ze niet hoor. Maar uh, wel uh, beroemde jongens en meisjes uh, tussen. Uh, eens even kijken wat zie ik er. Een rapper. GoToGym. En dit vind ik ook wel een leuke naam. Vluchtstrookzangeres... Uh, Sigourney. Ja, ik, ik, ik spreek maar op, uh, op, op zijn Benno's uit, zal ik maar zeggen. <gacht> dan nog een indie hip-hop artiest. En um, eens even kijken. Wat de, de kaartverkoop is uh, afgelopen week van start gegaan. En dat gaat via de website van Philharmonie Haarlem en de Patronaat. En dan zijn er nog een handvol early birds. Uh, geen idee wat het is. Maar weet jij wel, Rob? Weet jij wat early birds zijn? Uh, ik heb het wel geweten. Oh, oké. Okay. Uh, nou, denk er nog eens over ik na. Ik denk er even over na. Dus haast je snel naar de ticketkassa en zie het eerste. maar. Uh, nou ja, dan kan je dus, uh, daar naartoe. Dan uh, wereldster Karsu, die komt ook naar de Philharmonie. Maar voor heel iets anders, dat gebeurt op woensdagmiddag 30 uh, november... Dan is de première van Grijs gedraaid, eh, al daar in Harlem. En het is een uniek concert van Carsoen met muziek door eh, Camerata Zuid. En dat komt de zaal in beweging vanuit de stoel, zo schrijven ze. Ook worden er herinneringen opgehaald aan muziek van toen. Uh, het is gratis concert voor ouderen en hulpverleners. Zodat het ook toegankelijk is voor uh, mensen die normaal geen concertkaartje kunnen betalen. Geweldige zangeres, Karsten. Uh, ja, ja, ja, dat is ongelooflijk. Echt uh, ongelooflijk uh, mooi en uh, goed. Ja. Toevallig had ons uh, collega Jolande Verstegen daar ook nog uh, extra aandacht voor gevraagd voor uh, dat uh, concert. Oké, okay, oké. Okay. Nou, in Karsourië wordt regelmatig gedraaid... in het uh, programma Typisch Lammers van collega Ger Lammers... wat op de zondagavond van 6 tot 8 wordt gedraaid. Of, uh, ja, gedraaid, of afgespeeld. Um, nou ja, inhoud van het uh, programma. De middag uh, wordt geopend met muziek van Carso, die samen met de request Camarata uh, Zuid eigen nummers, klassieke stukken en oud-Hollands liedjes brengt. Daarna komen de bezoekers vanuit hun stoel in beweging en onder begeleiding van de geograaf uh, Greenwood. Uh, die gaat het dus blijkbaar allemaal voordoen en dan mag je het nadoen. Oh god, dan, nou ik krijg al kromme tenen van. Uh, maar goed, als je het leuk vindt, uh, mijn zegen heb je. Dus 30 november. Het gebeurt allemaal van tussen 2 en kwart over 3. Dus het is niet een idioot lang programma. Gewoon een gezellig uurtje met kassoe zingen en dansen. En meer informatie op de website vindt nou, helemaal goed. Uh, voldoende te doen dus weer uh, de komende dagen. Nou, zeker. Weet je wat er ook te doen is? Nou. In uh, Abu Dhabi wordt op dit moment gekwalificeerd. Ook ja? En... Ja, van de Formule 1 uh, oh, voor ja, de natuurlijk. race ja, van vanmorgen. En... Ja, is het is begonnen. daar uh, 29 graden op dit moment. Oh, uh, terwijl ze aan het race zijn. Ja, is daar ook al veel later. Hè? Dus ja. uh, dan moet je volgens mij reizen. We hebben even geen belden, maar reizen zelfs in het donker uh, op uh, dit moment. Oh jee. Moet haast wel. Er wordt gekwalificeerd. We zitten momenteel in het uh, tweede gedeelte. In de Q2. Uh, yeah. En uh, de top 3 van de Q2 is Perez op uh, plek nummer 1. Heel belangrijk dat hij uh, yeah. deze race heel goed uh, gaat eindigen natuurlijk... voor uh, de tweede plek uh, in, het, uh, in het kampioenschap. Dan hebben we Lewis Hamilton op uh, de tweede plek. En uh, onze eigen Max Verstappen staat op dit moment op uh, P3 in Q2... Met nog vier minuten te gaan. Uiteraard uh, houden we dat in de gaten. En meer uh, racerij straks ook om uh, kwart over vier in de Pit Report. Ja, Met, zeker. Met uh, Randall Lawson. Want uh, dit roept allemaal vragen op, hè? Ja, dit klopt, roept dat al... wel, klopt dat wel. Klopt dat al. Ja, ja, ja. Nou, we gaan het allemaal horen van uh, Randall straks in uur drie in de Pit Report. Zo rond kwart over vier Zandvoort. En een hele goede middag. En fijn dat je erbij bent. Artiesten hebben meegewerkt aan deze plaat uit de jaren 80. Artists United Against Apartheid, zo noemden ze de groep. En de single Sun City, inderdaad tegen de apartheid. En dan ja, met name daar in Zuid-Afrika natuurlijk, Benno. Jazeker. Jo, een leuke plaat was dat en een Zeker. goed thema wat ze aangehaald hebben toen ook al in de jaren 80. Goed, nou dan gaan we nu naar uh, luisteren naar uh, het interview van Jaap Koper. Wat hij, hij heeft opgenomen met Melissa Boyden. En zij is een Zandvoorts tennistalent. Uh, heeft een stevige operatie gehad. En probeert nu weer terug te komen op haar oude niveau. Uh, en ja, ze is bezig om haar tenniscarrière een beetje verder vorm te geven. Maar er is ook iets... Ja, daarvoor nog een beetje wat gebeurt. Uh, Melissa, wat, uh, wat is er uh, eigenlijk uh, gebeurd voor, uh, voor het uh, moment waar je nu mee bezig bent? Um, nou, een paar jaar geleden had ik, uh, was ik naar het ziekenhuis gegaan... en kreeg ik te horen dat ik uh, een hersentumor had... en die ervoor zorgde dat ik epilepsie uh, had. Hm. Dus uh, ik speelde eigenlijk best wel jaren al daarmee... en uh, moest tennissen en kreeg soms epilepsie op de baan. ja. Toen uh, heb ik uiteindelijk uh, operatie gekregen. En het uh, dus, uh, tumor is verwijderd en nu heb ik geen epilepsie meer. Dus dat is wel heel lekker. Eigenlijk een mooie bijkomstigheid. Er werd ook gezegd, als ik het goed begrepen had, van dat je eigenlijk bij die operatie nooit meer zo hoog zou kunnen spelen. Hè? Ja, klopt. Ze zeiden dat ik uh, misschien mijn epilepsie had terug kunnen komen. Maar nu is het helemaal niet teruggekomen meer. Dus dat is heel goed. En zeiden van door ja, mijn operatie dat ik daardoor misschien niet zo hoog kunnen spelen, maar nu. Sta ik gewoon weer, sta ik er gewoon weer, dus uh, ja. kan ik weer hoog komen. Ja. Wat betekent tennis voor jou? Ja, tennis betekent wel eigenlijk mijn hele leven. Ik wil, ik wil alles eruit halen. Ik wil gewoon mijn beste, beste halen uit mezelf. Dus, ja. Ja, waar, waar komt die bedrijfveer eigenlijk vandaan? Heb je bijvoorbeeld naar anderen gekeken? Nou, ik denk meer... Mijn moeder die was vroeger een wielrenner. Ja. En ik wil eigenlijk hoger komen dan dat zij was. Ja. Dus dat is eigenlijk meer mijn ambitie en mijn motivatie... om echt uh, goed te worden met tennis eigenlijk. Ja, ja. Uh, wielrennen is dus totaal iets anders dan <laughs> tennissen. Want uh, als ik het zo hoor... Uh, maar je komt wel uit een sportieve familie, als ik het zo uh, beluister. Ja, ik kom uit een sportieve familie. Uh, mijn ouders waren allebei wielrenners. En... Uh, ja, ik weet niet hoe ik aan tennis was begonnen. Maar uh, ja, al mijn hele familie uh, sport. Dus dat is uh, heel lekker. Ja, nou ja, met een beetje uh, hè, voorstelling van zaken. Als je die twee wielen zo eruit haalt, dan heb je eigenlijk een halve tennisracket. Ja, wel een soort van, ja. ja. Uh, maar goed, uh, je speelt nu uh, weer in het tenniscircuit. Op het moment dat wij praten, ga je weer op pad. Uh, hoe ga je daarmee om? Nou ja, het kost natuurlijk wel heel veel geld om op prijs te gaan. Ja. En uh, ja, het is wel heel moeilijk. Op het moment ik werk zelf, probeer het geld te verdienen om ook in mijn tennis te zetten. Maar ja, het is wel heel moeilijk. Ja. Ja. Want dat is ook de reden waarom je hier zit. Het gaat om centjes. Om in ieder geval. Wat, wat, wat, is, wat is het idee om dan toch centen op te halen, geld op te halen? Nou ja, ik zoek eigenlijk uh, sponsoren die me kunnen helpen met mijn sport. Uh, ik word eigenlijk geholpen in kleding en zo, maar het is meer die financiële plaatje dat het heel moeilijk is. Ja. Dus daar zoek ik eigenlijk meer hulp in. Dus ja. Ja, hoe lastig is het uh, op dit moment nu? Ja, het is heel, heel lastig. Uh, het kost echt heel veel geld. Ja. Wat heb jij eigenlijk uh, daar allemaal aan gedaan om uh, daar uh, ja, je, je vinger bij je op uh, te steken? Ja, um. ja, in de zin van, hè, je, je moet dan uh, denken, heb je, wat, wat doe je er aan om dan het geld te krijgen? Wat, wat doe je? Verstuur je brieven? Wat, wat doe je nog meer? Nou, ik stuur meestal uh, gewoon een hele brief over mezelf. Over wat ik bereikt heb, wat ik wil bereiken en wat ik allemaal mee heb gemaakt. En dan stuur ik dat naar bedrijven. En dan, ja, dan hoop ik dat ze dan terugreageren en kunnen helpen. Ja. Heb je er al uh, wat uh, reacties op uh, gekregen? Nee, echt, maar, echt een paar. Maar die zeiden dan nee, sorry, helaas niet. Maar voor de rest niks van gehoord. Ja. So. Uh, maar, maar is het dan ja, op het moment dat je natuurlijk... Uh, de wedstrijden en de partijen tegen je tegenstanders... je opponenten, zoals ze dat met een heel mooi sportterm uh, noemen... Uh, ja, als je die verslaat en als je dan op een gegeven moment... weer uh, ja, steeds verder op de ladder komt zijn ze dan, dan, dan gaan ze toch op een gegeven moment van, ja... Het is toch wel wat, hè? Ja, dat lijkt mij wel als, oh ja. ik, als ik hoger kom, ja. ja. Maar ik had wel vroeger, twee jaar geleden, voor corona... Toen had ik wel echt heel veel brein met mijn tennis. Ja. Dus toen verwacht ik wel eigenlijk dat ik wel wat hulp zou krijgen. Maar het is niet echt gekomen ervan, helaas. Ja. Ja. Want uh, volgens mij heb je daar ook een terugslag door gehad, hè? Dat hele verhaal wat je, wat je net hebt verteld. Ja, klopt. Voor... Voordat ik mijn operatie had, had ik echt heel veel gewone finales gehaald. En toen kwam een beetje die setback. Maar nu ben ik gewoon weer wel aan het spelen weer. Dus ja. Ja. Hoe ben je daar eigenlijk mee omgegaan op een gegeven moment? Hè? Want als je dan uh, zo'n zo terugslag krijgt, wat doet dat dan met jou? Nou, ik was er eigenlijk best wel mentaal sterk eigenlijk. Ik uh, geloofde nog in mezelf eigenlijk. Ja. Ook al vond ik het wel moeilijk accepteren dat ik het had. Maar... Ja. Uh, ik ging gewoon door met mijn tennis. Alsof het gewoon niks aan de hand was eigenlijk. Ja. Ja. En je hebt er ook natuurlijk nog plezier in. In het spelletje op zich. Ja, ik heb er veel, veel, veel plezier in natuurlijk. Ja. Ja. ja Ik vind het gewoon leuk. Het al, ik denk het altijd gewoon een goed gevoel als ik op de baan sta. dus ja, uh, ja. Sta jij ook uh, op de Kennemerweg uh, te tennissen of uh, is het een andere sportvereniging wat op het tennisgebied? Nee, ik uh, speel nog uh, bij Zandvoort. Mm -hmm. Ik uh, train nog op een zaterdag en ik speel nog competitie uh, bij Zandvoort. Mm -hmm. Maar ik train ook in uh, Amersfoort bij een trainer daar. Dus, uh, yeah. En die trainer? Ziet hij het een beetje in je zitten? Ja, het is heel goed. Ja. Hij was uh, ook vroeger... een hij heeft ook uh, mee Slams meegespeeld. Dus hij heeft wel ervaring, dus dat is wel lekker om mee te werken. Dus ja. Als ik de naam Martin van Kerk zeg? Nee, nee, nee is het... Die is het niet. <laughs> nee, dat is Tom Nijsen. Oh ja, ja, ja, die Ja, ja dat is mijn uh, trainer. Ja. Ja, die heeft onderschat uh, aan ervaring. Ja, die heeft heel veel ervaring. Het is ook uh, heel lekker om uh, mee te werken, want hij weet wel uh, alles van uh, tennis. Dus dat is ja. lekker, ja. Goed, uh, nu ga jij, uh, ja, op het moment dat we praten, ga je weer uh, op pad. Wat, uh, wat uh, staat er nog op stapel? Uh, nou, eigenlijk vertrek ik deze zaterdag naar uh, Dubai. Dat is uh, een uh, toernooi voor wat geld verdienen. Maar ja, daar is natuurlijk heel duur. Maar ik heb geluk, want die toernooi is alles inbegrepen, Dus ik hoef niet te vertalen voor uh, hotel en zo. Dus dat is lekker. Alleen voor de vluchten. Maar voor de rest is alles gratis. Dus dat is wel even lekker. Ja. En dus ja, dat is... Twee toernooien daar. En daarna kom ik weer terug naar Nederland. Even een paar toernooien in Nederland. En dan, uh, ja. Dat is het een beetje. Ja, dat is dus al zover, ja. Ja, toch wel, wel. een ja, heftig ja. verhaal als je dat zo hoort. Uh, zeker, zeker. Gelukkig allemaal goed afgelopen. En uh, Melissa die, uh, is weer op uh, hoog niveau aan het tennissen op dit moment. Dank ook aan uh, collega Jaap Koper uiteraard... voor het uh, interview uh, met uh, Melissa Boyden. Wat je zojuist uh, hoorde... Wij gaan zo meteen weer naar Duitsveld. Goed idee? Ja, ja, zeker. De tweede helft natuurlijk. Hè? Dus, uh, dan gaan we van Jan van der Leden horen hoe ze uit de kleedkamer zijn gekomen. Maar dit is deze van Cindy Lauper in Time After Time. Die heel veel grote hits heeft uh, gemaakt. Waaronder deze Time After Time. Inderdaad, we hebben het over uh, Cindy Loper. We gaan weer naar uh, Jan van der Leden, Want uh, ja, de tweede helft uh, is inmiddels aan de gang. En uh, ja, hoe zijn we de kleedkamer uitgekomen? Hè? De bekende vraag, uh, Jan. Ja, zeker. Maar we zijn inderdaad wel iets fanatieker de kleedkamer uitgekomen. We hebben net een hele mooie kans gemist. Een goede corner van Jeffrey die erop volgde. Die ging de... Ah, uh, uh, Muitse Berg maakt het ongeluk eens en de haven is nu afgeslagen, maar we zijn wel beter de, uh, de kleedkamer uitgekomen als dat we erin gingen, moet ik eerlijk zeggen. Oké, okay, is er ook nog gewisseld? Uh, er is totaal niet gewisseld, helemaal niet. Dus uh, ja, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk alleen een uh, stevige toespraak uh, in, uh, in de, uh, hoe heet dat, uh, kleedkamer. In de kleedkamer. Sport vanuit, zo wordt nu net door de keeper gered. Maar het, uh, nee, we zijn echt wel fanatieker uh, de kleedkamer uitgekomen. We zijn lekker in de avond. Er wordt wat de fanatieker, de, dus de welzijn gegaan. Dat gaat beter. En dan merk je dat je gewoon beter bent. En dan merk je ook dat je kansen gaat creëren. En dat uh, tegenstander achteruit gebogen. Maar ze moeten het wel volhouden. En, en dat vind ik een beetje gewoon Twee keer drie kwartier volop gaan, dat zie uh, je te weinig eigenlijk. Ja, en van de gelijkspelletjes, uh, daar worden we ook niet meer goed van, uh, Jan. We, ja, hebben, we, we, we hebben er ook alweer voldoende gehad, toch? We hebben er vier gelijk gespeeld, twee gewonnen. Ja. Uh, we zijn wel de enige. Met de, met de AFC, de koplopers zijn we de enige proef die ongeslagen zijn. Okay, um, ja dat scheelt weer we dan. Na de meesten doen we het ervoor, maar we hebben er ook veel tegen. Dat is jammer. Zeker, maar niet uh, weer een gelijkspelletje. Gewoon even winst uh, vandaag tegen uh, ja, die, uh, die gast uit Horen. Ja, die gast uit Horen. <laughs> Zeker. Zeker. Zwaluwe 30. Ja. <laughs> Ja, ze heette trouwens, eh, ik zag het een beetje op internet. De, de, de Zwaluwe 30 Horners uh, Christelijke Sportvereniging. Nou, zo christelijk zijn ze niet hoor. <laughs> is... Maar Dat van origine is... waarschijnlijk wel in 1930 ja. uh, wel. Maar ja, een hele andere ja. tijd natuurlijk, hè, toen? Ja, absoluut. Zeker. Nou, Jan, uh, dankjewel. En uh, mochten we wat uh, veranderen in de stand, dan horen we oh, het graag van je. Ja, nou zeg maar. Oh, ja. oké, okay. weer Oké, okay, dankjewel. Veel plezier daar. Oh, oh. Hoi, hoi. Dat was uh, Jan van der Leden op het uh, veld van uh, SV Zandvoort. Voordat we de, de, de rust ingaan naar het nieuws bedoel ik eigenlijk. Hè? De ja, rust ja, ingaan. Nieuws. Uh, voor ons rust is dat. Ja. Uh, gaan we nog even kijken naar de Q3. Ja. De allesbeslissende uh, uh, kwalificatie. En op dit moment, ja, die loopt nog wel een paar minuten. Maar op dit moment uh, Max Verstappen op uh, P1. Zo okay. zien we het graag. Uh, Sijns op uh, P2 en uh, Perez op uh, P3, Leclerc 4, Hamilton 5, Russell 6 en Ocon 7. Nou ja, en nou ja. Ik, ik heb nog een berichtje over een circuit gesproken. Uh, en straks, de volgende uur, komen natuurlijk de themadagen weer uh, langs. En morgen is het uh, 20 november en is het de dag, van, uh, de dag voor de rechten van het kind. En op het circuit van Zandvoort worden de alle blauwe lampen... langs de 4,2 kilometer van de baan uh, worden aangezet... met het logo van Unicef Nederland erin. Dus dat is wel heel knap. En op die Zeker. manier wordt er dan aandacht aan besteed. Het hele verhaal kan je teruglezen in de Zaltwoordse krant. Ja, want 20, 20 november is niet zomaar gekozen. Hè? Er zit ook een verhaal achter. Oh, nee, nou dat weet jij dan nou weer. Ja, over het uh, internationale verdrag uh, van uh, de, de, de, de, de rechten van het kind en dergelijke. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, uh, we gaan het straks het volgende uur natuurlijk met Randall Lawson hebben over uh, de autosport. Met name de Formule 1. En, uh, en de themadagen, dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. En het beest van de week. Zeker, het beest van de week. Ja, die komt ook weer langs. Wij zeggen tot zometeen naar het nieuws. En uh, weer nog even kijken. Max nog steeds op 1. Sainz op 2. Perez op 3. En Leclerc op 4. De laatste minuten die breken aan voor de Q3 daar in Abu Dhabi. Straks naar het nieuws hoor je daar meer over. Onder meer in de Pit Report zo rond kwart over vier.